Wij beginnen de les 94, pagina 24, Kaf Dalit, de linker kolom, de regel 26. Um, iedereen heeft het, ja? Even nog een paar woorden over de lezingen die ik gegeven had. Dat, dat houdt mij absoluut niet bezig. Ja? Die, wat ik wil doen, wat ik moet doen, dus die kabalen in de praktijk, is absoluut, ja, net zo als ik jullie had aangeboden vroeger de nachtlessen. Ja, wie wilde, en was ik. En voor mij moest ik het alleen aanbieden. En als het een, groep, ja, een, recent, een groepje gevormd wordt, dan gaan we mee. En mocht er niet zijn, dan ben ik ontslagen van, van deze. Zo ja, so ook precies hetzelfde wat met die lezingen. Ja, wat ik nu begonnen lezing geven, en die tweedaagse uh, trainingen. Dat is geprobeerd nu in de, de roos. Stel dat dit geen belangstelling voor is, dan is het absoluut. Dan stop ik en dan ga ik ook niet verder zoeken. Dus het is, um, het is een kans. We geven ook een kans en dan wordt het genomen. Dan, dan gaan we ermee verder. Nee, dan is het absoluut niet. Voor mij is het belangrijk de onze school. Dat is voor ons belangrijk, want hier gaan we snel vooruit. Met de zoger, ja. Zonder zo over, het is... Je leert wat je wil, alles wat in de wereld is. Ik zeg het... Je, wordt, je zal je belangrijker voelen, je zal je zwaarder voelen, maar niet dichter bij jouw vervulling. De linker kolom, de regel 26. Dus, we staan te midden van... Dat deze mamar van Rabbi Shimon, waarbij hij laat zien, stap voor stap, dat niet door Ma is de wereld geschapen, dus niet door de malchut die de naam Elohim kreeg. De Elohim schiep, bara eta shamaim et Dus dat that. Elohim, de naam Elohim schiep. Uh, de hemel en de aarde, de hemel en de aarde, zeer en bieden, goed. Maar de naam Mi, dus de naam, dus de Jirsot, oftewel de, de Bina 26. We hebben nu op het bord opgehangen die algemene tekening van alle werelden, wat bij ons gemaakt werd, en om Makkelijker zal het worden om een beetje zo aan te wezen. Steeds waar we het over spreken. Dus hij zei dat de wereld was niet gemaakt door die malgoed. Ja, die staat hier. Zie dat? Die De ware malgoed. Dus van de absolute. Maar door de kracht die Mie is. Dus die. Dibina dat is wat heel, dat hele betoog is juist daarover gaat daarover en nog extra we ze ma lohave hohi velo idbani safe in het ki mi shigi vina бина אשר מאת סימצום אלף 28 לוה יאווה shum tsimtsum kl ki hatsimtsum לו 29 haya sham ela alane kuda haemtza hitlavada 30 שיהיה מול חוד en ik ga direct hier vertalen en even toelichten. 26. We zijn schoonmaar en dat is wat de zoger zegt. Ma, dus de naam ma, oftewel mal goed. Lo hawe hoogje was hier niet erbij. Veloid bane en werd niet opgebouwd. Ze heeft inderdaad. Ki mi bina van de nam mi die bina is. Of hirsut, zoals we dat zien. Asher me eet alef war Vanav de tijd van de eerste cimcum. Loha ja wa shum cimcum klaal was in haar absoluut geen cimcum. Ja, duidelijk ja. er was geen... Beperking op de Bina. Alleen ja de Malchut. Ki had cimtzum loha sham. Want de cimtzum was daar niet. Dus cimtzum was niet. Beperking was niet op de Bina. Bina kan je niet beperken eigenlijk. Bina is chijfen. Hoe kan je geven? Chijfen heife kan je niet beperken. Ontvangen kan je beperken. Dat niet. Maar chijfen kan je chijfen so veel als je wil. En ik kan het niet beperken. geven maar ontvangen wel. Uh, daar was geen, de 39, absoluut geen uh, beperking. Ella, ala nikudahem, zei behalve alleen maar, de beperking was alleen maar op de, op de middelste punt. She dat dat is Malchut op de Malchut was wel de beperking dat zij dat zij is dat zij heeft zich uh, beperkt om geen licht daarin in de Malchut te ontvangen. anders zou geen wereld kunnen ontstaan de Malchut was dus be, uh, kwam in werd beperkt, en daardoor uh, kon ze dan mondjesmaat ontvangen, en zich ontwikkelen als iets anders dan het licht, als de schepping. Het kan niet, überhaupt, is het überhaupt onmogelijk om iets om iets te creëren, iets te scheppen, iets te creëren, zonder, zonder een zekere beperking, Simtsum te ondergaan. Zichzelf te onderheven. Te onder, te onder, te Zichzelf dus te, uh, te beperken tot een bepaald kader. En dan kan je dan, dan, dan want dan heb je ook een massag. Bouw je op. En dan kan je opbouwen. Iets. Zonder eerst te beperken, kan men zich niet daarna bevrijden. Ja? Dus eerst moet jezelf beperken. En dan kan je jezelf beperken om de krachten op te doen. En dan, mondjesmaats, voorzichtig, zacht, zachtjes, zichzelf be, bevrijden. 31. Dus nog een keer pagina Kav Dalet. 24, de linker kolom, de laatste regel, de regel 31. We niet tak na basoda ziwukda aka en die Malchut, de punt, die malgoed, de, de centrale punt, heeft zichzelf ingesteld, ingericht, beter te zeggen. In het geheim van ziwukda aka als... Uh, voor de, de Zivouk de HKA... voor de stotende samen, samenvloeiing. Lehalot... om... de volgende pagina... kaf... Hey 25 de rechterkolom... de eerste regel. Orgozer... Lehalot, Orgozer... om het... weerkaatste licht... op te doen stegen. Dat was... Zo so was de in, uh, inrichting van die malgoed. Dus boven die malgoed heeft zich uh, een massag opgesteld, zodat so zij kon uh, orgozer doen opstijgen. En dat orgozer weerkaatste licht kan het aankomende licht verbinden en naar beneden halen. De hele bedoeling is om te verbinden het licht het aankomende licht te verbinden. En dat doen we alleen door de massage. Door het opstegen van het licht orgozer. En dat orgozer gaat het, het uh, orjasar het aankomende licht, verbinden. En dan kan je hem trekken naar beneden. Dat is bevatting. Maar dat verroder Dus nu gaat hij ons al zo vertellen dat de negen dat bij de eerste beperking alleen maar de, de malchut werd äh, beperkt. Maar de, awail, dat sferot is nog niet, maar de negen eerste sferot, hajo, nekijot, mikola zimzum, waren klein van elke zimzum. Dus daar was geen zimzum. Twee, we hajoe reu le kabel en zij waren geschikt om het licht gogma te ontvangen. Ik ga gewoon nu van koma tot koma, van punt tot punt, vertellen. Hier gaat je ons iets gewoon vertellen wat wij al kennen, maar dan gaat je dat goed voor ons duidelijk maken, uiteenzetten, heel goed. Deze les. Ela rak Rakbet Simtsuma Mar maar al slechts bij de tweede Simtsum. Kidei Lehamti Kamalhoed, om de malchut te verzoten, bemiddat Archamim door de eigenschap Archamim Barmhartigheid. Dat is de Bina, Bina heeft die Barmhartigheid gier salik ha le abba, steeg malgoed op, naar de abba, en hij bedoelt, abba zegt hij, hij bedoelt gochma, en niet de abba per se, dat dit een manlijke is, van eh, abuim, of Wina. We abba, hit ken vijf ba, ke een dakar wenukwa, en abba heeft haar, uh, ingericht in haar is, in, in, in aber werd door haar ingericht te een als het mannelijke en het vrouwelijke, dat is al tikkun ja, dat is erg belangrijk het is tycoon, het begin van de tikkun het tycoon, begin van elke correctie is altijd begin zo dat men beperkt zichzelf dus men brengt mal goed wie, wie, wie kan je beperken? Alleen Malchut kan je beperken. Wat doe je? Je brengt jouw wens, wat je wil corrigeren, of dat Malchut heet, je brengt eerst naar de, uh, onder de Chogma. ja, zoals op onze tekening boven is. Zie je, altijd, dat was bij Arie Hanpin. ja, die steek uit het hoofd, in het hoofd, tot de chogma in het hoofd. Dus je eerst je de Malchut, dus je gaat jezelf beperken. Je brengt hem al goed naar de binnen. Ja? Wat doe je daarmee? Je gaat over de hele, over de hele hoogte van jouw partshof. Je gaat overal uh, een teken maken, correctie maken, waarbij overal in elke sfera komt nu het mannelijke de, uh, de, en het vrouwelijke. Waarbij elke sfera is het mannelijke Waarom? Elke sfera is als het ware licht. Ja. En nu in elke sfera komt uh, mal goed uh, in de andere Dan heb je nu, dat is de eerste tikun. Onthoud het er goed. Dat is het de mal goed. Dan heb je in elke sfera uh, een sphera en eenmaal goed, een sfera, mal goed. Hij heeft mannelijke en vrouwelijke. Ah, hij heeft mannelijke en vrouwelijke. Dan is het begin van alles. Dan, daar, dan is er sprake van een correctie. Waarom? Een mannelijke, dat licht, sfera, die kan licht geven aan die malgoed. goed. Ja, waar die malgoed goed staat, die malgoed goed gaat het weerkaatsen. En elke, in, nieuw, dan heb je nu in elke sfera, heb je dan een mannelijke en vrouwelijke. Vroeger kon alleen maar bij de eerste cimtzum, kon alleen maar de malgoed uh, zivug maken. Ja? Maar nu, ook in de P natuurlijk, kon het wel, wel wat een vorm van zivug zijn. Maar eigenlijk is het nu pas. In, in de tweede beperking hebben wij de mogelijkheid dat er mannelijke en vrouwelijke zijn. Overal mannelijke en vrouwelijke zijn. Waar de mannelijke en vrouwelijke is, dan is er sprake van tikkun. Dan kan je opbouwen iets. Eindelijk? Dan kan je het licht beperken. Links, vrouwelijke be, beperkt het licht. Ja? Mannelijke geeft. Mannelijke is chassadim. Alleen maar chassadim is niet genoeg. Die gaat beperken dat. Die vrouwelijke, die alleen maar zoekt wat wel haalbaar is, die gaat het licht van het mannelijke weerkaatsen. Eerst afstoten, dan weerkaatsen. Wat zij aan krachten heeft om te ontvangen. En dat komt dan via de massage binnen. En dat is al bevatting. Weer meer kracht, Etc. Et ja? Dus de eerste stap van de innerlijke correctie is eerst, uh, als het ware, tsum ...en malgoed brengen naar de Bina. Dan hebben wij... ...want anders, malgoed kan het licht niet ontvangen. Dat is goed ontvangen, goed onthoudend. Malgoed kan geen licht ontvangen. Wat doen wij dan? Wij brengen die malgoed naar de Bina, wij brengen naar de Bina... ...dan hebben we twee punten dan in de Bina. Eén punt in de Bina, waar men wel licht kan ontvangen via de Bina... ...en de andere niet. five oh, na the eerste we Welke blaga malchut ma O, oh de malchut is new na de bina gekoma en de malchut ontving de plaats van de bina Als sen lach re kom na re hoch als hoch Waar wa ne malchut salik lemah ha ve zay van en de nekuda kuda dadi dus of, of, of de of punt die mal goed is, op. Le merhavim achashava om gedacht om, om te zijn. Bina. En dat is bina. O mi az niet stamt sama gamma bina en van vanaf dat moment niet stamt sama gamma bina werd ook de bina be perfekt acht wenn ich takna en wird inherit beim masach mit dem masach كل شيء עללס איז מסח זונדר מסח אין בפאטינג ביסטאט شלו לקבל אור חכמה בתוכה اوم اوم את ליכט חכמה اوم kein licht חכמה בinnen haar door te laten. Dat was de massag. Kidele kabel haziwuk de HKA om eh, de zivuk de HKA om den de stootende samenvloeing te ontvangen. Ule orchozer en om het licht orchozer te doen, opstegen, kanalen zoals boven gezegd werd. Dat, denk ik, heeft het ons alles goed opgezomd alle alle Inrichtingen van de malchut die de malchut e, e, had door uh, in de malchut werden doorgevoerd vanwege haar opsteking naar de bina. Tien. Haréshah bina mimekora reuja Elf, likabel chochma Bli schoom, Tsimtsum. Kijk nou wat hij zegt ons. Harei dus, debina. Mime kora van haar, door haar origine. Door haar letterlijk bron. Van haar bron. Vanuit haar bron. Beter te zeggen. Ruja lekkabee gogma. Is geschikt, 11, om de Hochma te ontvangen, blij je zoom zimzum, absoluut zonder enige zimzum. Bina, het geven kan je niet beperken. Yeah? Het geven is, kan je altijd geven. was geen beperking op het geven. En dat is, geven is bina. Omashikibla 12, betocha haha zimzum wa amasah, en het feit dat zij, de bina, ontving in zichzelf Tsim en de Massach, ja, door het opstegen van de malgoed mal in haar. Lohaya ja, el-Alehamtika malgoed was alleen maar om de malgoed uh, te verzoeten. Duidelijk, dat is heel, dus eh, de tweede, tweede beperking was eigenlijk niet zo, niet om vanwege de Bina, maar vanwege de malgoed. Dat is erg belangrijk dat we het weten. En bij ons is het altijd van toepassing bij de mens. In elke handeling, wat, wat er ook met jou gebeurt en wat voor gedachten je krijgt en wat voor wensen je krijgt. Altijd eerst die mal goed omhoog halen van binnen die be de bewegingen maken. De mensheid kende dat absoluut niet. Het opsteken, het, het de beweging maken van beneden omhoog omhoog. Absoluut ken we het niet. En dat is wat wij leren in de Kabbala Om de beweging maken van beneden omhoog. En omhoog naar beneden. Duidelijk. Als het gaat omhoog van boven naar beneden. Dan is het... En als, en als er wel massage is. Kijk, als er geen massage is. Dan gaat het licht gewoon doorheen, door de mens heen. Net zo, gewoon naar beneden. En wordt niet vastgehouden. Ja, duidelijk. Gewoon gaat doorheen en men leert het niet. Men verkrijgt niets daarvan. Maar als een mens de massag krijgt, welke dan ook, zelfs de kleinste massag, dan gaat het dat, dat uh, orja schaar, direct licht, gaat, komt tot die massag, welke massag er ook is. Ja? Massag, dat betekent anti-egoïstische kracht. En dan gaat hij dan terugkaatsen, En natuurlijk gaat het niet zo direct zoals wij dat tekenen natuurlijk altijd. Maar er zijn andere sferoten, ja of niet? Z Zedelingse sferoten van rechts en links. Dan is het altijd, gaat het altijd naar de massa. En dan is het net als een fonteinprincipe, maar dan omgekeerde. Dus vanaf de bodem is dan, gaat het spetteren, ja, gaat het spetteren, gaat het naar links, naar rechts, ja, want van boven gaat het rechts, recht, paal naar beneden, als het ware, maar dan stouwt die, stout die op, de, op de bodem, op de massaag, en dan gaat die dan, als het ware, spetteren, gaat die naar links, naar rechts, en dan weer naar het midden, naar links, naar rechts, en naar het midden, op die manier. Op die manier, dus, uh, verkreeg, verkreeg, verkreeg je ook licht, ook in breedte, in breedte betekent chassadim en gurod. In breedte en gogma, chogma van boven naar beneden. Maar het is alleen maar massag die het mogelijk maakt. Dus de hele bedoeling is om eerst altijd te verbinden in jezelf in elke toestand. Eh, uh, medebina. Ja, voel je niet lekker, voel je dat doet er niet toe. Het is absoluut niet belangrijk hoe je je voelt. En dat is natuurlijk moeilijk voor een mens. je wil zich natuurlijk altijd lekker voelen. En je... Het enige wat je moet doen, niet lekker gaan voelen, niet om jezelf te verlekkeren, maar doen constructief. Dus opbrengen je qua krachten naar de bina. En dan zal automatisch, alleen de krachten moet je opbrengen om naar de bina te komen. En dan zal je wel verkrijgen, automatisch eigenlijk, bijna automatisch kan je zeggen, van boven. Want wat de lagere veroorzaakt, dan de hogere, verkrijgt ook uh, de lagere, ja, als boemerang effect. Dus jouw taak is om het jouw malgoed op te laten komen naar de Bina. En de rest gaat gebeuren. En blijven daar, daar zitten, als het ware, betekent bewegingen van beneden. Totdat je daar weer rijp voelt, et cetera, krachten opbrengt. En dan ga je naar beneden brengen. Steeds de daad. Dertien, de punt. Olufichach. Alidei haalat man mitachtonim. Fertin Nimshach or Hadash mi ab ak. Dertien. Olifikach en darum. Alidei haalat man mitachtonim. Door door het door dun Opstegen van man met achto nim van de lacheren. Nim shah or werd aangetrokken het nieuwe licht. Mi abe sag de ak van. abesag sag de ak van de. Ja, van die twee parten van Adam Kadmon. Abe is en sag is bina. En het is we hamoride. 15. Bahazara. is nikuda. Mimakom. Bina. Limakoma. Die. doet afdalen, Die. Terug afdalen. De nikuda. Die malchut dus. noem die malchut nikuda. omdat die malchut. Altijd als die malchut. steigt op naar de bina. Dan is het nikuda. Nikuda. Waarom? De wens Wordt gereduceerd, als het ware, tot de Eigenlijk, Maar goed, heeft vijf wensen. Oké, okay, hier het, steeg die dan naar de bina. Dat zijn natuurlijk twee lichten, kan ze zien. Maar toch, men noemt het wel Nikuda, de punt. Ja, ze reduceert zichzelf tot de punt. Mimakom, bina, koma, Dus Dan daalt zij af van de plaats van de bina naar haar eigen plaats. Eigenlijk, dus duidelijk dit mechanisme we hebben veel erover gesproken dat uh, de malgoed steekt op naar eerst uh, dat is de tweede handeling ja? de tweede handeling is uh, dat door het opstegen van de man normaal is het altijd de toestand van Simtsumbed. en dat moeten we handhaven ja dus dat zo'n kleine toestand. En daarna bij het elke opstegen van man, en dan ga je man doen opstegen. Dan komt er een man pas. Dus de normale toestand is dan dat de, de malgoed staat in de, de binas. Ja? En nu, ga je man opstegen, opdoen stegen. Als je man doet omhoog, dus gebed, ja? en dat is altijd van beneden handeling naar boven gaat het. Dan gaat die man gaat steeds omhoog naar Eenshof. Ja, en van Eenshof keert terug naar Ab, sag, naar die Chochma en Bina van Adam Kadmon. En zij gaan ze ook doen. Waarom zij doet dan? Omdat hij is Chochma, die partsoef Ab, en zij is Bina. En het is altijd zo, so dat het nog van de vier stadia van het licht, dat Bina is uh, Voelt zich verplicht om aan de lagere te helpen, aan Zeerant ze en Malgoed te helpen. Ja of niet? Waarom? Zeerant en Malgoed komen van de Bina, van het licht, van het, van het geven, van het. Ja, en daarom is het altijd wat er ooit geweest was in het geestelijke, blijft altijd hetzelfde mechanisme, blijft altijd gehandhaafd. Daarom komt het dan van de Kogma en Bina, van de. Adam Kadmon. En die kent geen... Die kent geen... Tsim Alef. Zimtzum Bet, sorry. Alleen Tsim Alef. En die gaat doorslaan. En die gaat die... Die Malgoed, ja, dat de punt... Gewoon van zijn plaats in het hoofd... Gewoon door laten zaken naar... De... Haar eigen plaats. Naar de Malgoed in het hoofd... Van de Arie -Hanpien. Ah, en dan kan het licht helemaal tegen die malgoed in het hoofd van Arighampeen, aankomende licht komen, tegen de massag. En dan ziet die malgoed alle vijf lichten. Ja? En dan wordt het door weer zo'n, dus op dezelfde manier gaat het verder, uh, waarbij... Waarom zegt u Omdat de licht niet kan tegenhouden? Waarom? Wat zegt Ah, maar goed, zacht, waarom, kijk, waar, waarom malgoed, waarom mal goed van de pieen, en als het doet de mal goed van de pieen, dan doen alle de andere parsofieën precies hetzelfde. Ja, want we hebben geleerd dat als een hogere dat doet, Mal goed van de hogere, dat in de lagere precies hetzelfde zaken zij. Ja, het is ook net als, als een, als een uh, levensboom, ja, maar trap treden, als je de trap treden van die naar beneden doet, dan zakt alles ook op dezelfde manier. Nou, waarom? Waarom? Waarom bij het aankomen van, de licht, van het licht van absag? waarom zakt nu de Malchut uh, dat punt, de punt in de pin, dat is het begin eigenlijk, zakt die naar, zijn, naar haar eigen plaats, naar de Malchut in het hoofd zelf. Ja, de Malchut in het hoofd stond Onder de, of, na, of de chogma in het hoofd, ja, de ogen in het hoofd. En nu gaat ze, zegt ze, ze, naar de malgoed van het hoofd. Waarom? Omdat er komt licht van de eerste beperking. En het licht van de eerste beperking, beperking weet niet voor hem Kijk, hier is de plaats waar we nu spreken. Waar is het plaats, deze plaats? Dat is een plaats in het hoofd, ja? Malchut steeg in het hoofd. En dat is het malchut steeg van de malchut naar de Gochma. En dat is de uitvinding van de tweede beperking. Ja, de tweede beperking is het zo so dat het, die komt zo om zich te vermengen met de Bina, Malgoed om op die manier toch wel uh, aan het licht te komen. Maar de eerste beperking, die kent dat niet. Die kent alleen, die kent alle negens, negens uh, Geen beperking. Hij kent geen beperking op een andere pla plaats. Dan alleen maar de volle negens verrood. En alleen maar goed niet. Maar goed op zijn eigen plaats. Dan komt het licht... En het licht kent dat... de tweede beperking niet. Ja? Dat is iets wat vooraf ging. Eigenlijk... het licht heeft de kracht. En die brengt weer die maalgoed. Die... Ver, ver, beperkte maalgoed. Terug naar, de, naar haar plaats. Eigenlijk. Is het duidelijk of een beetje... Omdat... Uh, die dat licht abzag, dus van de hoogmein binnen van de, uh, van de Adam Kadmon, gedraagt zich naar de eerste beperking. En de eerste beperking kent dat niet. Ja? Die, kan, die slaat door tot, tot de malgoed op haar eigen plaats. Dus hij wil wat die doet. Hij kent alleen de malgoed die op haar eigen plaats, dus in het hoofd, die moet naar haar eigen plaats komen te staan, dus op de plaats van P. Hij haalt het wel naar de pij. En dan, en dan en op dezelfde manier in, ook in het lichaam. Die moet ook weer naar de pij komen. En in het derde gedeelte van de partstof ook naar de pij komen. En daarom, dat die, die heeft zo'n kracht. Eh, in de nekodim was het zo. Dat alles is doorge, doorges, doorgeslagen naar tot de punt van onze wereld. Ja, toen was het breken. Maar, ja, maar omdat de, nog een keer, omdat de APSA kent geen, het licht APSA kent geen tweede beperking. Dus hij brengt in het, in het hoofd die malgoed de punt is, brengt naar de malgoed van het hoofd. Eigenlijk. En dan brengt hij hem eerst. En dan gaat hij dan een, een zwoek maken op die malgoed die al staat in de p. En dan komt die in het lichaam. En het lichaam precies hetzelfde staat ook de malchut in het lichaam staat ook uh, in de binnen. Maar nu omdat dat een zivug was ja in de pe. Ook voor alle, als het ware voor de hele, hele zivug in de pe. Dan komt er ook de kracht nu naar binnen in het lichaam ook net zoals in de eerste net zoals in de eerste beperking. En dan gaat die ook in het lichaam die malchut ook uit de, de Bina, weer halen naar eigen plaats. Uh, 16. Lijmaal goed. Naar, dus he, dat licht afzagen van het bina, de bina van Adam Kadmon. Die brengt die Nekuda uh, de Malchut dus, naar haar naar, naar eigen plaats. Dus naar de Malchut. Naar de Malchut in het hoofd. Kmosha, ja, we ciemcum alef. Kijk, ik nou, wat je ons vertelt. Zoals so, het was. In de, in de ciemcum alef. In het eerste, ja, in de in de eerste beperking. Want in de eerste beperking stond de Malchut op haar eigen plaats. Ja of niet? Waar in de p we nafa kanekuda zeifunt in maagmimachachava. En, let op wat je ons en de Nekuda ging uit, uitkwam van de mahasava van de Bina, van haar plaats, uh, die Bina heet. Punt. Dat is dan de tweede handeling. Ja, of duidelijk. Dus de eerste handeling is Tzintzum maken. En beperking, tweede beperking maken. Ja. Dat is wat wij moeten ook doen. Dan het volgende, wat er nu gebeurt, is man op de. Kijk, nog een keer. De eerste handeling in elke correctie is om eerst te zeggen: nee, ik ga het niet doen. Ik ga niet doen wat ik doe. Waarom? Ik wil correctie. Ik zeg dus nee. Daarna, of vrijwel direct, kan je dat doen. Eerst natuurlijk zeggen: nee. Wat er, ook, wat er ook mag zijn. Jij wil correctie. Daarna zeg je. Nee betekent, wat betekent nee? Dat jij doet net als Simzum Alef. Je zegt, niets ontvangen. In mijn goed ga ik niets ontvangen. Dat is ook erg belangrijk nu. Het hele schema van hoe wij dat correctie doen. Eerst zeg je nee. Ik ga niet drinken. Ik ga dat niet. Ik ga niets. Nu. Oh, wat, je, wat jouw probleem is. Wat je ook jouw probleem mogen zijn. Nee, dus je zegt niets. Dus het is, het is dan overeenkom met het simtum 11. Dus je zegt simtum, en daarbij verkrijg je de massaag van het simtum Oké? Okay. Jij zegt, zegt oké, okay, negen sferot kan ik wel daar van mijn overeen, overeenstemming misschien meebrengen. Maar de tiende, in de walgoed, niets. Het is eigenlijk, je ontvangt dan alleen maar als het ware oormakief. Die negen kan je niet ontvangen in jezelf, ja. Maar dan stralen ze jou alleen van, als het ware, van de voorkant. Ja, dat is dan simsumalig, wat jij begint. Ik wil niet drinken, ga niet drinken nu, bijvoorbeeld. Maar alleen maar, alleen maar dat, alleen maar dat is iets van, op, op een afstand alleen dat boeit jou, et cetera. Je toch wel krijg je wel dat, maar jij ontvangt niets in jezelf. De volgende is dat jij doet zum zum bed. Dus je gaat nu, en dan betekent dat bijvoorbeeld dat jij drie maanden had niets gedronken of iets anders, welke, welk probleem je ook hebt. Heb een beetje kracht ontvangen, ja of niet? Dan kan je nu al de tweede beperking doen. Eerst zeg je nee, dan zeg je dan net zoals tsimtsum al. Daarna krijg je wel een beetje kracht na een tijdje. Dan ga je dan jouw mal goed. Dan ga je man opbrengen. Dat betekent verzoek om toch wel te kunnen geven. Of ook, on, ook ontvangen. Maar dan, chassadim. Dan ga je jouw malgoed. Dus wat je niet kan doen. Uh, jouw probleem, dus malgoed, die vier stadia heeft van haar wens. Jij gaat het reduceren tot. Die je maakt, brengt haar tot als punt naar de binatu. Dat is de volgende stap. En daar heb je ook de, al een zekere massage opgebouwd. De hele bedoeling van de correctie is een massage op te bouwen. Eerst heb je opgebouwd massage van het Sintsoen Alef. Hij zei nee, en ik laat geen druppel alcohol in mij binnenkomen. Bijvoorbeeld, gewoon eh, eenvoudig: geen druppel. Dat is een zware, zware, als het ware, zware vorm van de correctie. Dat is het begin. Daarna ga je drie maanden niet naar een feestje, dit, dat is het. En dan ga je dan al, als het ware, man opbrengen, breng je op. En dan breng je dat, als het ware, naar de Bina. En dan kan je al een beetje ontvangen. Eigenlijk. Dat is. En maar dan ben je als een puntje bij de Bina. los van het de, de drankprobleem. Maar dan, op die manier, heb je al een zekere ontvangst. Wat kan je ontvangen dan? Wat kan je nu al dan ontvangen, nu in de tweede beperking, wanneer jij krachten hebt opgebracht, om al goed te laten opkomen naar de binnen. Wat heb je nu? Wat kan je wel ontvangen? Huh? Twee lichten kan je ontvangen. Ja, kettergogma kan je al ontvangen. Niet veel. Maar toch, het is, toch, toch, toch is het wel flink wat in aanzien van het zeg alleen maar nee kan ik, kan ik niet. Ja? Dus daarmee kan je bijvoorbeeld zeggen dat jij al na drie maanden, je bent nu al in staat bijvoorbeeld om twee wijntjes te drinken. Vroeger kon je zo een fles cognac naar binnen halen zo, een fles vodka of bitters en nu alleen twee wijntjes bijvoorbeeld. Dat is al. Dat is al opluchting ten aanzien van de, van dat eerste, van dat Tim alle wat je had. Voel je dat? Voel je? Dan ga je dat, dan ga je nog man opbrengen, want jij hebt meer kracht nu. Ga je nog meer man opbrengen. Want jij wil naar feestjes gaan, jij wil kon je alleen twee wijntjes twee, twee drinken thuis. Onder begeleiding, waarbij jouw jou, Jouw vrouw nog keek ook nog naaktrekken. dan je gaat jou dosieren, weet je ook doseren. Gaat even geven jou precies zo 30 gram. 30 gram en niet meer. 30 centiliter of zo. Nee, wat doet doe, 30 gram en niet meer. En jij keek zo. En dan niet meer. Oké, okay. dat, is, dat is wat je kan doen met de tweede beperking. Maar dan gaat nog meer misschien een jaar voorbij. En dan ga je een man opbrengen verder, je komt, je komt een sterker word je daar, je was een jaar onder de, onder de tweede zin en nu ben je, voel je dat je kracht hebt, nu ga je man opbrengen waarbij je gadluut al gaat. dus de eerste godloot, de eerste grote toestand. Dat betekent dat je de man kan opbrengen waarbij het gaat zo sterk dat het gaat helemaal tot aan het eind en dan terug gaat, en dan is het Ab, hoe oh, is het? Uh, Abzak, dus het Bina van, van, wat we zeggen, van uh, Adam Kadmon. Die dan geeft een licht Abzak. En dat gaat dat puntje van jou naar beneden halen. Dat punt van de malgoed waar, waar, waar, waar het stond, die jij hebt uh, beperkt. Hè? Die gaat helemaal halen naar beneden, naar de malgoed zelf. Dat is natuurlijk flink, maar dan is, dat betekent, voor ons betekent dat de linkerlijn. Dus tot wanneer jij mal goed stond, wanneer jij mal goed had opgetrokken, op laten trekken naar de, naar de binnen, daarmee, dat is dan wat wij noemen de rechterlijn. Ja, de rechterlijn. Nu heb jij... Na, dat wil zeggen, na een jaar heb je kracht en jij gaat het helemaal gadluut maken. Maar dat is, nog, dat is nog niet genoeg, want dat is dan de linkerlijn alleen. Ja? Dat is alleen maar nog de linkerlijn, dus wel gadluut, maar je hebt nog geen kracht om, die, om dat volledig, onafhankelijk, autonoom jouw probleem op te lossen. Eh... Uh, ...het uh, is zo, so dat is net over, overal, er is, is genoeg alcohol, maar je kan, ge geen, je kan het niet genieten daarvan. Het is, is, is de linkerlijn, het is wel gogma, zoals wij dat noemen, maar het is niet genoeg. Je moet het verbinden met de, de rechterlijn. Je moet het verbinden met, de, met het ervaren van wat je had vroeger, bij jou, jouw beperking moet je altijd... Dat blijft altijd bestaan. Beperking van de rechterlijn blijft altijd bestaan. En niet zomaar dat je kan doorslaan aan de linkerkant. Ja? Altijd de herinnering aan het. Aan de rechte beperking. Wat jij, waarbij jij de man goed haalde naar de binnen. moet altijd blijven bestaan. Dus de linkerlijn betekent dat jij al. Dat jij al die gokma als het ware ontvangt. Dat jij die kracht hebt nu. En, maar het is nog niet genoeg. Dat betekent dat jij nu al. Aan de ene kant. Twee hebt in jezelf. Jij je wil de kracht nu. Maar dan aan de rechterkant zegt. Niet doen. Ja, alleen maar twee wijntjes. En de andere de aan de linkerkant zegt. Ik kan het wel. Ja, ik kan het wel nu. Ik kan wel nu uh, flink. zo so doen als je wil. Ja, naar mijn... Ja. En die gaan over elkaar nu... Uh, Overwinnen. De ene, de ene keer dat en de andere keer dat. Maar het is niet meer, al, niet meer al dat het zondige. Niet meer zo dat het helemaal alleen maar dat de mens dat drinkt en zo, en die kan zichzelf niet meer handhaven. Maar dat is dan zo'n beetje met wisselvallig, zo, so, dat en dat. En dan komt er de, het moment wanneer jij gaat nog een de, uh, dus daarbij, eigenlijk komt het. Eigenlijk is het niet zo. Eigenlijk, let op, het is wel theoretisch, maar in praktijk is het zo, dat wanneer je zo'n man gaat opbrengen, dat jij ontvangt de Gadlut alf, dus de eerste gadloed, ja, betekent dat jij inderdaad komt van abza, komt het licht, en trekt links helemaal gogma. Uh, Alleen maar gogma, zonder gesedim. Maar bij het optrekken van die man, wat jij hebt gedaan, heb je ook uh, tussen die rechts en links dus nu heb je rechts en links en tegelijkertijd heb je nog meegenomen van de onderste, van de lagere traptreden ook, ook de man de, tussen die twee ja net zoals Zeran wat we hebben geleerd Zeran ook daarbij die eile halen je hale erop eile herinner je, hele omhoog halen en dat wordt het, dat wordt het im eile. En dan zeer een pin tussen hen. Ook bij ziel wordt het bij jou dan. Want alles wat je daarvoor had gedaan, is niet, gaat niet verloren. En dit, dat, dat, dat stukje, dat extra wat jij had meegenomen van de lagere traptreden, van die drie maanden die je had gezeten, en dan in de jaar wat jij had al, al gezeten, dat is de kracht heb je ook nog. En de kracht, die kracht die maakt ook een, nog een massag. Extra massag. En het komt tussen de rechter en linkerlijn te liggen, ja, zo'n massag. En deze massag die gaat ook nog extra licht uh, weerkaatsen en die krijgt dan uh, daardoor komt extra gesedim. En daardoor ga je dat de linkerlijn verkleinen. Als het ware, die links wil alleen maar uh, chokma en rechts wil wilde alleen maar gesedim. alleen maar die twee weintjes en niets meer. En nu gaat de linkerlijn, ja, de linkerlijn gaat nu chassadim ontvangen. Dus de, die wordt als het ware minder, die wordt een stukje minder die uh, verkreeg chassadim, verkreeg uh, behoudenheid. En de rechterkant verkreegt ook een stukje gogma, dus die kan meer. Je kan meer smaken hebben, et cetera, et cetera. Op die manier uh, verkrijg je dan Chogma, omhuld in de Chassadim. Dat okay? is, that is uh, in grote lijnen de hele correctie. Maar hoe? Dus nu staan we bij wat hij ons vertelde: dat op het punt waarbij dus de malgoed is teruggekeerd, uit dat puntje, punt van de malgoed teruggekeerde uit de gedachte. Dus uit de bina. Ze Na de punt. She ze niet aheret a bina vechozeret cimtzum achten vechuzeret lechuzeret u mekabelet or chokma kmo el. Zeventien, schaalidei zet dat daardoor, niet aheretabina mikoltzum, wordt de bina verschond van elke zimtzum. Zeventien, dus duidelijk, de malchut, die keert, malchut, dat puntje keert terug naar haar eigen plaats, naar de malchut. En dan de bina, die stond daarvoor, ja, de bina, waar die waar de malgoed stond, die wordt dan weer zuiver van de malgoed, de malgoed is er niet. Natuurlijk niets verdwijnt in het geestelijke, dus wel sporen van die malgoed blijven altijd bestaan. Maar, zeggen we zo. Dus de, de, de, maar de bina wordt dan verschoond van elke tzimtzum. Ja, de, de punt is weg, is nu naar beneden gegaan, naar plaats. We gozeren het om het kabel het en zij terugkeer, terug kan ontvangen, ontvangt terug, uh, ontvangt weer, het licht, toch maar, komoche, dat ook zoals boven geschreven was. Die, dus die, die binnen, ja? Duidelijk, dus in de linkerlijn, in de linkerlijn, de malgoed stond in de linkerlijn, maar goed, in de linkerlijn stond in de binnen. En nu de malgoed zakt naar haar plaats in de Malgoed zelf. Dan kan het nu volledig Chogma ontvangen worden. Het is maar dat is aan de linkerlijn. Ja? Volledig Chogma kan ontvangen worden in het hoofd. Is het staat de Malgoed nu in de, in de Malgoed zelf? Nou, dan wordt het helemaal ontvangen. De gogma wordt ontvangen. Punt. Waar 19. שכומת החכמה מיתל בישול בחסדים מיירא מי תינח באל ומיד קלה שם אלוקים.왜 agar אנגדת נייקתיר שכומת החכמה מיתל בישול בחסדים נגדת את נivoו von de parzuf חכמה את נivoו von uh, wordt ingebed, of bekleed, nee, bekleed wordt in de chassadim. Meira mi, -me, dan dan schijnt mi, oftewel ja van de rechterkant, mi is van de rechterkant, in ele, in de ele, zoals we hebben dat hier geleerd. Uh, mi, hebben we hier weggehaald, die, die uh, maar hier was het dus aan de rechterkant was het was het me, en aan de linkerkant was het ele. Oh hier hebben we ook het ele. Maar dan die dan de rechterkant gaat schijnen in de linkerkant. De hele bedoeling deze symbiose te maken. Alleen dat geeft leven. Alleen dat geeft beweging aan de mens. Alleen dat geeft voldoening en groei aan de mens. Steeds zullen we leren hoe dat, hoe dat gaat. En dan ontvang die, die eile die aan de linkerkant zijn, dus de kilim van het, van, uh, kabbalah, kilim van ontvangst, ontvangen dan licht mi, Licht van mij. En licht van mij is het Keter licht van Keter of licht van eh, nefesh en Roeg. En dat gaat ook naar die Eile, naar de Kilim van de Kabbalah. En dan Kilim van de Kabbalah kunnen wel er, eh, s, eh, licht, daar kan licht Chogma, daarin so, kon worden ervaren. Uiteindelijk. Dan dan hebben we dan, aan de linkerkant hebben we dan mi en ele. Boven is het mi, dus ketterhochma en dan als, als mi en ele, dat is dan binazir en Binnenbalgoed. maar goed. Maar dan die mi, die schijnt dan aan die ele. En dan kan, kan die ele de ele kunnen dan schijnen. En dan hebben we vijf lichten, hele parts of elokim, die volledig uh, werkt, straalt. Ja, okay.